Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS journaal Het dodental door de bosbrand in Portugal is naar beneden bijgesteld. Zeker 61 mensen zijn om het leven gekomen. Dat aantal kan weer oplopen. De meeste slachtoffers probeerden met de auto aan het vuur te ontkomen, maar raakten ingesloten. De brand bij Pedro Cao Grande woedt al sinds gisteren en is waarschijnlijk ontstaan na een blikseminslag. De Portugese regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Veel Fransen blijken niet te gaan stemmen voor de tweede en laatste ronde van de parlementsverkiezingen. Om vijf uur was iets meer dan een derde van de stemgerechtigden komen opdagen. Dat is veel minder dan vijf jaar geleden. Toen had rond die tijd bijna de helft van de Fransen gestemd. Veel mensen gaan ervan uit dat de partij van president Macron een grote overwinning boekt. Het grootste passagiersvliegtuig ter wereld krijgt een opfrisbeurt. Airbus werkt aan een nieuwe versie van de A380... waar meer mensen in passen, maar die minder brandstof verbruikt. De verkopen van de huidige A380 vallen tegen. Het was de bedoeling dat er in 20 jaar 1200 besteld zouden zijn. Maar in de tien jaar dat het toestel in gebruik is... zijn er nog maar iets meer dan 300 besteld. In een A380 passen ruim 500 passagiers. Kleinere vliegtuigen verkopen een stuk beter. Simon Spilak heeft opnieuw de ronde van Zwitserland gewonnen. De compositie van de Sloveen van Katusha kwam in de afsluitende tijdrit niet in gevaar. Spannender was de strijd om plek 2. Damiano Caruso had een voorsprong van 13 seconden op de nummer 3, Steven Kruiswijk. Die gaf hij uiteindelijk niet weg. Kruiswijk finishte in de tijdrit 7 seconden langzamer dan Caruso. Goed voor een derde plek in het eindklassement. Het weer, de zon schijnt flink en de wolken die er nog zijn verdwijnen vanavond weer. Het blijft nog lang warm, vannacht koelt het af tot 15 graden. Morgen wordt het 30 of 31 graden, maar er zijn wel meer stapelwolken en sluierwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Dit was het NOS. -S1. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan geen files.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 Dat was de eerste serie van Vier en gaan we dus uh, naar de tweede serie van Vier en beginnen we weer bij de vader. Johan Strauss nummer 1. En uh, van hem gaan we nu beluisteren Die Vriedensboten. En dat wordt uitgevoerd door het Slovak Sinfonietta, Tsilina en de dirigent is Christian Polak.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 Thank mm -hmm. you.